met het NOS-journaal. De man die vannacht is opgepakt bij het Correspondents-dinner... was van plan een aanslag te plegen op mensen uit de regering Trump. Dat meldt CBS-nieuws op basis van twee bronnen. Correspondent Rudy Bauma over wat we inmiddels weten over de verdachte. Het is een 31-jarige man uit Californië. Een leraar, twee jaar geleden zelfs nog een keer leraar van de maand. Ontwikkelaar van videogames. Paul Cole Thomas Allen heet hier, woont in Los Angeles. Er is natuurlijk in deze politiek gespannen tijden... ook onderzoek gedaan al door de pers naar zijn politiek voorkeur. Uh, en hij heeft vlak voor de verkiezingen 25 dollar gedoneerd... aan de presidentiële campagne van Kamala Harris, de democratische kandidaat destijds. De man zou niet specifiek hebben gezegd dat de aanslag was gericht op president Trump zelf president werd geëvacueerd uit de zaal... terwijl andere aanwezigen onder de tafel doken. Ook Rudy Bouwma deed dat. Zo zat een vrouw naast me onder tafel uiteindelijk... die ja, begon te huilen, getroost moest worden. Er was een serveerster bij ons onder tafel, die begon te bidden. Dat was toch echt wel de sfeer daar. Je weet niet wat er gebeurt. Hè. Je zit in een kelder van het Hilton Hotel met een enorme massa mensen. Je hoort schoten, maar je ja, weet niet precies wat er aan de hand was. Er was ook lange tijd onzekerheid... want we hebben dik anderhalf uur in een soort lockdown gezeten. De verdachte schutter zit vast en wordt morgen voorgeleid... Het correspondents dinner wordt later deze maand alsnog gehouden. Door een aanval van Oekraïne op de door Rusland geannexeerde Krim... is vannacht iemand omgekomen. Dat gebeurde in de stad Sebastopol. Volgens Rusland raakten drie mensen gewond. In totaal werden 43 drones uit de lucht geschoten. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. In Goes heeft de politie iemand neergeschoten vannacht. Het is nog niet precies bekend wat daar aan vooraf is gegaan. Volgens de politie Zeeland voelde een agent zich genoodzaakt om te schieten. De politie heeft niet gezegd hoe het slachtoffer aan toe is. In de Rijksrecherche doet daar nu onderzoek. Het weer vol op zon, maar vanmiddag ook wat sluierwolken. Het wordt 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Koningsnacht is dan een mix van wolken en opklaringen. Het koelt vanavond af tot 2 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 TV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 Eerder was het Prinsessendag tussen 1885 en 1890. En Koningengendag tussen 1891 en 2013 is sinds de regeringsperiode van Koningin Juliana... een nationale feestdag in het Koninkrijk der Nederlanden... ter ere van de verjaardag van het staatshoofd in alle delen van het Koninkrijk. En geldt dit voor de meeste medewerkers als een vrije dag... en wordt het gevierd met verschillende activiteiten... waaronder vrijmarkten, muziekfestivals en het dragen van... Kleding in de kleuren van oranje. En vanaf 1981 brengen de koning of koningin op deze dag... een ceremoniële uh, bezoek aan een of meerdere gemeentes van het land. Dus het uh, is altijd een bijzondere dag. Normaal was het natuurlijk uh, voor uh, de meeste van ons. Uh, voor mij in ieder geval uh, 30 april, Koninginendag, uh, Beatrix. En uh, tegenwoordig is het uh, 27e met uh, koning Willem-Alexander. En dat is morgen allemaal, dus uh, ja... Uh, het programma is een dag te vroeg, zou je dan eigenlijk zeggen. Maar vandaag een beetje aandacht aan, uh, aan Koningsdag of eigenlijk Koningendag. Uh, in ieder geval uh, het, uh, het staatshoofdenverjaardagfeestje. Uh, Laten we het daarop houden. CfM Zandvoort, een hoop mooie muziek. De eerste volgende plaats is een eigen compositie van mij. Het is uh, Koningsdag. Wordt hier op CfM Zandvoort. Ik zeg een hele goede morgen. Het is Koningsdag, 27 april. De vlaggen gaan omhoog, het hele land in beeld. Willem-Alexander lacht op het plein. En Maxima danst mee, heel Nederland erbij. Kijk die markt vol kleur, kijk die straten vol geluid. Van Groningen tot Maastricht, één feest, één trouw. De kade. En overal hoor je: leven de koning, leven de stad. De zon hangt hoog vandaag, de lucht is vol confetti. We dragen onze kroon in elke straat. De dijk tot aan de brug, samen sterk, samen vrij, met een glimlach aan de rand van de dag. De eerste verjaardag van koningin Juliana werd in Den Haag onder andere gevierd met een parade op het Malieveld. En daarmee werd een vooroorlogse traditie op koninginnendag in ere hersteld. met formaties van de nieuwste machines aan de parade deed. Amsterdam was in het stadion. 50.000 mensen zagen er het spel Wie wint de pot. Een nieuwe, zeer speciale versie van het Oud-Hollands Ganzenbordspel. In het grote grasveld zat moeder de gans en de tien groepen van kinderen die het spel zouden spelen wekten haar uit de morgenslaap met een vrolijke rondedans. Toen rolden de dobbelstenen en kon het ganzenbordspel beginnen. Telkens als het resultaat van een worp bekend was bewoog zich een groep kinderen over het rozachtige bord naar het aangegeven nummer. De groepen waren gekleed als Chineesjes, elfen, matrozen, grenadiers, boeren, boerinnetjes, zonnebloemen, indiantjes, konijnen en kabouters. En natuurlijk waren er bij die in de Doolhof kwamen de gevangenis, de put of de herberg of die moesten wachten voor de spoorwegovergang die in dit spel ook een plaats innam. Het hele spel waren Oli B. Bommel en Tom Poes die er eigenlijk niets mee te maken hadden actief. De boertjes en boerinnetjes gingen met paard en kar van het ene nummer naar het andere. Wie in de speeltuin kwam wilde daar met plezier een beurt overslaan. De dikke heer Bommel maakte zo waar een gratis ritje in de draaimolen. de pot zou winnen. Die pot die vol prijzen zat van de nationale loterij voor het zwakke kind. Wel nu, de kabouters waren de gelukkigen. En ze liepen of hun leven ervan afhing toen ze naar nummer 63 konden gaan. Het feest eindigde met een grote optocht van landelijke ruiters. Onze jarige koningin was thuis op deze dag bij haar gezin. Smiddags zijn de schoolkinderen van Soesdijk en Baren haar komen feliciteren. Ieder gewapend met een kleurige luchtballon. Na de hartelijke begroeting kwamen vier kinderen naar voren om de prinsesjes ook een ballon aan te bieden. op een afgesproken teken al die ballonnetjes onder daverend gejuich tegelijk de lucht in. Niet alleen op het bordes en op het grasveld, maar ook uit het paleis werden die stegende ballonnetjes nagekeken. Door Margrietje namelijk, die een beetje verkouden was en binnen moest blijven. Daarna begon het défilé van de schoolkinderen. De koningin en de beide prinsesjes zijn er ten slotte maar bij gaan zitten. Want het was duidelijk dat het voorbijtrekken van 3000 kinderen wel even zou duren. En bovendien, na dit huldebetoon van de schooljeugd, volgde het bloemendefilé van de ouderen uit Soestdijk en Baren en van die honderden uit vele andere plaatsen van ons land. had voor de jarige koningin een boeketje voorjaarsbloemen meegebracht tulpen, seringen, viooltjes of narcissen en al die bloemen werden op de stoep van het paleis neergelegd en daar netjes gerangschikt na verloop van enige tijd waren de treden van het bordes onder een schat van bloemen bedolven Een uur duurde het défilé, en steeds maar weer toonde de koningin haar dankbaarheid voor deze hartelijke en spontane hulde die het volk van Nederland haar op haar eerste verjaardag als koningin heeft willen brengen. Nothing. Dat etiket. De wind waard losjes door.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 wat zullen we je missen?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 Duizend gele, duizend rode wensen jouw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 Het was muziek van Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. En daarvoor hoorde u een bedanklied voor koningin Beatrix. Koningin van alle mensen. En dat was natuurlijk uh, tijdens haar aftreden als uh, staatshoofd. En toen nam uh, lief Willem-Alexander het over. En tegenwoordig is het uh, de koning Willem-Alexander. hem Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is een dame. Willeke Alberti. Hij heette uh, eigenlijk... Uh, Willy Albertina Verbrugge, geboren in Amsterdam op 3 februari 1945, is een Nederlandse zangeres en actrice, en ze is natuurlijk de dochter van Karel Verbrugge, beter bekend als de zanger Willy Alberti. En u hoort er nu met een opname uit 1960 Wilke Alberti met de, de Engelse vertaling of de Nederlandse vertaling moet ik zeggen van het lied Norman. Norman Ook op haar 64ste verjaardag is de voltallige familie de koningin op Soestdijk komen gelukwensen. Het was de wens van de jarige dat het gebruikelijke defilé dit jaar tot een uur beperkt zou blijven. En daardoor kregen minder mensen dan anders de gelegenheid om langs het bordes te marcheren. Maar zoals altijd was er wel een Surinaamse delegatie waarvan de meeste vrouwen weer gekleed waren als kotomissie. Defileerden er vorig jaar meer dan 6.000 mensen door de paleistuin. Ditmaal waren het er ongeveer 4.000, onder wie honderden fotografen en filmers. Na het defilé onthulde televisie Bartje Jan Krol en met een scherp getooide stenen Bartje. Het was het slot van een feest waarin de jarige koningin centraal stond... En dat bleef ze ook te midden van de volledige spelersgroep van het televisiefaieton. 250 man, vrouw, kind en geit sterk. Een stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Een andere smaak, een hardhaast, dat lekker lang geen plek idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. Sinaasappel. sinaasappel, cola, cola. pepermunt, Peper karamel, Caramel. Ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten: <hijen> verboden vruchten, verboden vruchten.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 Karamel, ananas. Maar ik zeg er wel bij: Verboden vruchten. Verboden vruchten. Verboden vruchten. Fruchten, vruchten me80, voor iedereen behalve voor mij. Verboden vruchten. Verboden vruchten. Verboden vruchten. Voor iedereen maar. Voor iedereen, maar niet Ja, en dat was muziek van Ronnie Tober met Verboden Vruchten. En daarvoor een stukje van Koningendag 1973. CFM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En de muziek, die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Corderaar. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En als u het programma gemist heeft, of u heeft een stukje gemist... of u wilt gewoon nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma smiddags herhaald. Zij Zandvoort, het officiële Koningslied hoort u nu hier op de radio. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. Kom. die ditmaal op zondag viel, maar verder geheel volgens de traditie... trokken binnen de hekken van Paleis Soesdijk weer duizenden langs de koningin. En voor de fotografen en filmers uit binnen- en buitenland viel er veel waai te nemen... nu alle zeven kleinzoons van koningin en prins mee op het bordes gevoerd werden. Onder hen de één maand oude jongste zoon van prinses Margriet... en de heer van Vollenhoven, Pieter Christiaan. De moest ditmaal de aandacht van de bezoekers delen met haar kleinzoon. Ongeveer 5000 mensen defileerden in anderhalf uur langs de Bordeaux-trappen, die als altijd met bloemen werden volgelegd. Tot de groepen die de jarige vorstinnen geschenk kwamen aanbieden, behoorden deze vrij uitgedoste kotto missies uit Suriname. Heer heer! Heer heer! De grote bloemenmozaïek op het gazon was voor de kleine prinsjes te ver weg. Maar de bloemen op de bordestrappen lagen binnen handbereik. En daarmee amuseerden ze zichzelf, hun ouders en grootouders en de hele defilerende verjaarsvisite. Koningin Juliana vierde haar 63ste verjaardag. En eens te meer stond zij daarbij als grootmoeder in het middelpunt der belangstelling. de, de tijd van de leer.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 En niet een zanger van de opera die zong een mooie aria. La la la la, la la la la. Maar aan het einde van het lied is hij helaas de worden niet. La la la la, la la la la. Toen fluisterde men hem iets in zijn oor. En hij zong rustig door. Ik ben zo blij, zo blij. Zit er niet op zij Ik ben zo blij Zo blij Dat is van voren Zit er niet tot zij Met watten op de ooievaarden de stond al een poosje klaar Tralalalala, tralalalala. Het was een schatje van een kind En werd door iedereen bemind. Tralalalala, tralalalala. En toen het in het badje werd gezet, Ah! Ja. Toen kraaide het van vred. Ik ben zo blij, zo blij Dat het rustveld voelt en zit er niet op zee. Wat kleef dat Hij Hey wonder, de Wichtje was een stijf, voor like, is ie? Dat het rustveld voelt je niet op zee. Er kwam vandaag een drankbevel, maar ik kreeg heus geen kippenbel. la la. Mijn vrouw werd rood en daarna bleek en was de heren dag was streek. tra, -la, -la, -la, -la, tra -la, -la, -la, -la, la maar ik zei, kind, die zorg gaat weer voorbij Dus ik als lauw van Dijk, Ik ben zo blij zo blij Dat we dus van buren zitten niet op zee Ik ben zo blij zo blij Dat we dus van buren zitten niet op zee Allemaal en ik ben zo blij Zij niet opzij. Ik ben zo blij, zo blij. Dat dat neus van voren zit. Dat we neus van zit. Zij niet opzij. Ik ben zo blij, zo blij. Oh ja, jongen, het is afgelopen. Ik zing dwars door de etiketijn. Dat mijn neus van voren zit niet op opzij. Ik ben zo blij, zo blij. Dat mijn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 En mij, La Mama, dat ik jou zoon ben, maakt me blij. Jij was een echte koningin, voor ons hier geunen een godin. La Mama, die blijft altijd voortbestaan. Ten troost, je wordt nooit meer verjaagd.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 Verdriet. Zal ik dan nog één keer voor je spelen, met heel mijn hart, oh je mij. Dat ik je ben maakt me trots en blij. Dames en heren, mijn naam is Bertus Beentje met het Oranje koor weer geen lintje. En wij zingen voor u de nieuwe versie van Oranje Boven. Daar gaat hij. Oranje Boven, Oranje Boven.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 Oranje boven gaat alleen maar over. Toen kreeg ik een idee. Daar liet ik iets omheen. Zo is het oranje boven. We leven de koning en maxima Oranje boven. Lieve maxima. Oranje boven. We leven de koning en maxima Het lied oranje boven zingen wij altijd in kor. Maar levend de koning ligt niet lekker in het gehoor.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 Boven dat bestaat al heel erg lang. Het stapt toch uit de tijd dat er een paard stond in de gang. De nee, zorg het dan ook al zoveel keer en zoveel maal. Dat het al de abvenu kwam en op mijn darmkanaal. De dus, zomer oh, zijn we bleef met deze frisse mens. Oranje blijft oranje, ook al ben je kleur. Nou, heren, heren, nee, nee, hallo. Dat, dat, dat is een uh, lied van vorig jaar. Het is genoeg zo. Ja, la, la, la. Ja hoor. Naar buiten. Wegwezen. Hoppetit. Opgezoden wie dat. U hoorde muziek van André van Duin. een van zijn tv-programma's uh, waar hij dan allemaal leuke stukjes muziek maakte. Dit was het Oranje Boven. En daarvoor hoorde u André uh, Hazes met Koningin van de Zigeuners. CfM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Eduard, roepnaam Eddy Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918... en overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016. Was natuurlijk Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En tot 2010 was hij actief als zanger. En na 2018... nee, na 2008 trad hij niet meer op in zalen... En 2018 kan natuurlijk niet, want hij is in 2016, 24 oktober 2016, overleden. Christiane dus staat in het Nederlandstalige levenslied traditie... naast Lubandi en Willy Derby... waar hij ook, uh, waar hij ook verschillende andere uh, muziekstukjes maakte. Hij uh, De Amerikaanse amusementmuziek, uh, daar had zijn invloed op op zijn stijl. En in 1939 was hij de eerste Nederlander en mogelijk eerste Europese artiest... In elektrische gitaar, een E-Phone Model Electra Model M bespeelde. Zijn gitaarzout werd bepaald voor het geluid van het orkest Frans Wouter. Het was met John de Mol op accordion en Theo van Brinkhoff op viool. En in 1941 nam hij als eerste Nederlandse gitarist een elektrische gitaar solo op... in uh, ons gebouw in Hilversum. De windmiel was door een uh, hem zelf geschreven instrumentaal nummer...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 het huis haast in elkaar, ze danste boemse de als samba bij al Ze zongen en begallen nogal in de huis. Toen kwam een polonaise, dat werd een hele tour. Ze zongen net we gaan huis. en gingen door de vloer. Nee, nee, ja, dat was een feest. Zoals was Zoals ze in geen jaren daar was geweest. Nee, nee,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 ze ik niet jaren, ik de hele, de hele, de hele, de wat de hele,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 Zandvoort zometeen Zet F en Jazz hier op de radio Jazz hier op de radio Jazz hier op de radio Zandvoort zometeen Dit is Zandvoort wij Zandvoort op Zandvoort Zandvoort zometeen Zandvoort zometeen Zandvoort op ZFM Zandvoort zo meteen ZFM Jazz hier op de radio Jazz hier op de radio CFM Zandvoort, lokaal omroepen uit de badplaats Zandvoort. Allemaal vrolijke oud-Hollandstalige muziek. En als u het gemist heeft, of een stukje gemist heeft... op zaterdag tussen 1 en 2 s middags wordt het programma herhaald. Ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Zometeen wens ik u heel veel plezier met CFM Jazz. En misschien veel plezier morgen met de Koningsdag. En ik wens u nog een hele fijne zondag...